Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Dames ja, en heren, het is weer een nieuwe uitzending van Vrijheid Radio. En, uh, we zitten hier gezegd met z'n Met uh, Jurri en Koopmans. Avond. Nee, en uh, niemand minder dan de ene hechte Henk. Hallo! Regelrecht vanuit de onderbuik van de Nederlandse samenleving. Borrel borrel! Ja, wat is er allemaal uh, loos daar beneden? Uh, nou, uh, we hebben natuurlijk uh, weer uh, die, uh, god hoe heet, de troonrode, troonrede over onze, voor onze kiezen gekregen. Oh god. En dan zijn we ook nog eens een keer uh, weer herinnerd aan onze grootste verdriet van dit jaar eigenlijk. En dat is? Ja, die rampen hè? Oh, we zijn weer aan herinnerd. Ja. Oh, dat is allemaal voorbij gegaan. Ja, nou, hij had het er alleen maar over. Oh, de troonreden. Ja, ja. Ik, heb, ik heb hem eerlijk gezegd helemaal niet gehoord. Ja, ik ben zo verdrietig nu. Ah, ja, ja, ja. Je doet er echt ingeramd worden. Ja. Doe, doe zo uh, verdrietig zijn. Ik weet niet hoe je dat in Duits zegt. Ja, en bang. En uh, ja, god ja. En ook nog dom ook. Want uh, de koning uh, heeft het uh, woordje... Uh, wat was het? Smartphone in de uh, troonrede gebruikt. Een Engelstalig woord in en een Nederlandse troonreden. Ja, maar ook een, uh, een, een dagelijks gebruiksartikel. Ja. Misschien uh, moet hij inderdaad ook een keer het woord dildo in zijn troonrede op. Uh, zo van ja, want uh, hij gebruikte de zin. <coughs> Mensen hebben met een smartphone de wereld binnen uh, zomaar binnen ...een bereik, en dat is zeer, uh, geeft veel impact. Dat was oh. de strekking van zijn zin. Hoeveel jaar hebben we al smartphones? Ja, goed. Hij is erachter in ieder geval. Hij is er eindelijk achter, ja. Misschien heeft er eentje op aanraden van zijn vrouw eindelijk eentje genomen. Ja, maar kijk. Als mensen dus nu een uh, dildo in hun hand nemen, hebben ze dat probleem niet meer. <laughs> maar dat is weer heel praktisch gedacht. Ja, ja, ja. Ja, vorig jaar vonden we dat nog in het koffertje. Ja, ja, ja. Heb je vandaag, of tenminste deze week ook nog in het koffietje gekeken, of... Uh, nee, er zat alleen maar uh, gelul in eigenlijk. Dus, <laughs> gelul. Uh, geen dildo. <laughs> geen dildo, nee. Slap gelul. <laughs> Slap ja. dildo dus... Uh. Ja. Ja, yeah. we gaan het zo meteen ook nog even hebben over de begroting. Dus, uh, maar eerst gaan we gezellig naar de, de staatsschuld... En de bitcoins en het goud, het zilver en uh, de Fraternity uh, Index. Zullen we gewoon even met de staatsschuld beginnen? Dan hebben we dat in ieder geval gehad. Um, die is bijna 458 miljard. Um, we hebben nog het goud en het zilver. Het goud is nog net boven de 1200. Dus ja, dat is heel erg uh, rap naar beneden gegaan de afgelopen maanden. Zit op 1217,50 dollar. 50. Uh, dan hebben we nog het zilver dat zit op 17,877 en natuurlijk ja we moeten niet vergeten de olie die gaat straks misschien zelfs beneden de 90 dollar want die zit nog maar op 91,88. Ja de bitcoin is ook uh, naar beneden gegaan uh, deze week. Zomaar in één keer. Kelder uh, hij naar uh, ja, 300 uh, eurotjes, maar hij is alweer weer omhoog gaan klauteren hij is nu uh, 320 eurotjes. Maar ja, ik zou zeggen van uh, wij noemen dat een mooi inkoopmoment, hè? Dus uh, kan je even goedkoop inkopen. En dan hebben we nog de fertility index. Oh ja, nou ja na goud, zilver en de olie kunnen we het inderdaad heel goed over uh, de fertility index hebben. Uh, die is uh, gedaald, maar het aantal liter zaad is uh, gestegen van uh, 212 hectoliter naar 230. Uh, maar uh, met al met al is er één kind meer daaruit geboren. En dat is weer positief. Dus we eindigen positief. Ah, mooi, mooi, mooi. Was er, uh, was er nog een reden voor, denk je? Of, uh... Nee, dat is, gewoon, dat is gewoon normale beweging. Het heeft ah. niks te maken met het klimaat of toenemende geweld. Of, uh, nee, gewoon normale natuurlijke beweging. Het is gewoon een, een gezellige pornofilm, uh, s'avonds en uh, hoppakee. Ja, ja. ja. Maar het ligt wel in de verwachting van de sinusgolf, die gewoon op en neer gaat. Ja, goed, um, we gaan uh, even kijken door naar uh, ja, de berichten. Ik zie hier een uh, berichtje over een, uh, een boze vrouw die betaalt de belastingdienst met een hele harde munt. Namelijk 30 kilo aan eurocenten. Ja, mooi hè. De Belastingdienst kreeg een koekje van de eigen deeg. Want ze leggen ons zware lasten op. Dus die vrouw dacht, nou dan doe ik het bij jullie. En waar was dit? Frankrijk. Waar was dit, Karin. Ja. Frankrijk. Een jonge Française. Ah. Dus die dacht, ik ga, het, uh, ik, ik ga François Hollande even uh, flink straffen. Toen dacht ze, weet je wat? Ik betaal die 207 euro. Uh, die betaal ik wel met... 20.700 eurocenten. Ze moest zelfs haar auto verkopen om de belasting te kunnen betalen. Dus ja, het is inderdaad uh, net zoals uh, als in de film van Robin Hood. Hè? Dan wordt je wel veel ontnomen. Ja. Ja, als ik uh, op die Française even keihard uh, mag uh, speculeren... dan denk ik zeg maar dat het niet zozeer om uh, belasting zelf ging... Maar waarschijnlijk om een uh, naheffing die ze niet had uh, verwacht. Zou zomaar kunnen. Mm -hmm. en, en dat is natuurlijk ook in het belastingssysteem. Dat is echt het meest verrotte van het systeem zelf. Mm -hmm. Ik heb één jaartje goed verdiend. En ik ben nog steeds uh, aan het uh, berekenen en in shock van wat ik het jaar erop uh, in één keer uh, moest uh, uh, betalen. Mm -hmm. ja. Ja. Ik, ik haal en met, met naheffing hè, je, de, de overheid is, is keihard van oordeel dat op het moment dat uh, dat je als bedrijf uh, in in rekening brengt dan moet dat hier aan voldoen en daaraan voldoen want je mag uh, de schuldenaar niet te veel in rekening brengen maar de belastingdienst met die boetes dan kan het zo zijn dat de eerste herinnering een verdubbeling van je rekening betekent ja nou ik heb zelfs nog uh, naheffingen dus in de bijstand gehad. Dus ik had uh, dat ene jaar goed verdiend, raakte weer hmm? werkloos. Weet je, ik raakte mijn huurtoetslag uh, raakte ik kwijt van het ene jaar en ik kon nog die naheffing uh, betalen. Ja. Dus zo uh, 100 euro in de maand kon ik weer lappen of zo. Ja. Van de 11.000 uh, wat ik extra had verdiend, kon ik uh, 8.000 weer afstaan. <laughs> uh, ja, was... niet best toch? Niet nee, dat is, niet nee. Wat je, dat is niet wat je berekent. Ik had in mijn hoofd iets van 40% of zo. Maar dit is uh, ja, bijna 80%, toch? Ja. ja. ja. Stel dat je diezen zijn het. Dat ja. wel, ja. En wat krijg je ervoor terug, hè? Wat krijg je ervoor terug? Ja. Nou, meer uitgaan van de fantasy. Dat krijg je ervoor terug. Ja. Maar uh, hoe is het afgelopen met die vrouw en de belastingdienst hierin? Nou ja, het is uh, net nette transactie geworden. Hè? Dus, ja. Ze accepteren de eurocenten? Ja, na, na, na verluid, uh, maar dan, dan uh, moet je natuurlijk de ambtenarenkrant uh, AD even lezen. Kwam het stoom uit haar oren. Er <laughs> ja. Mm. Ja, zal een goede Franse scheldtirade bij je gezeten hebben. <laughs> mm, goed, uh, volgende bericht. De ambtenaar krijgt een gezonde maaltijd mee naar huis. Ja, het gaat over uh, België waar we het dan uh, over hebben. En Johan, jij weet alles over gezond eten, hè? Ja, en drinken. Oké. Okay. Een paar ja. duizend ambtenaren krijgen voortaan de mogelijkheid om s'avonds een verse, gezonde maaltijd Mee naar huis te nemen. En wie mag het betalen? De tijd is amper 30 minuten, dus je moet het niet te lang uh, laten zitten. Ook het recept wordt meegeleverd. Werknemers uh, de kans bieden om een gezonde maaltijd te nuttigen zonder stress. Dus niet in de middagpauze, want ja, dan zou je nog wel een stress uh, hebben. Uh -huh. En ja, dat is per maaltijd kost dat dan 8 euro. Wat vind jij van een gezonde maaltijd voor 8 euro? Ja, ik kan goedkoper. Ja, ja. ja. Maar ik vraag me wie moet moeten betalen. Nou ja, uiteraard uh, bij, uh, bij, bij ambtenaren is het, is het duidelijk dat de Belastingbetaler betaalt. Wat dan nog het meest absurde is. De ingrediënten zijn per persoon afgewogen. Ja, <laughs> <is> voor, <dat laughs> <is voor. laughs> Wat een bureaucratie. Moet je ja. je voorstellen. Dan loopt zo'n loopt ambtenaar bij de keuken. langs. Oh Harry, jij weegt jij, jij, jij 82 kilo. Nou, dan moet jij deze mee. Die is speciaal voor jou afgewogen. <laughs> jongen, ja. jongen, jongen, jongen. Ja, nou, weet je. Gewoon grote organisaties. Grote bedrijven. Die hebben soms de neiging om de ziektecijfers bij te houden. Sommigen drukken het af in een, een krantje. Ik heb ook nog uh, het kerst bij de post gewerkt. Dan zag je dat cijfer uh, bij het uh, ingangspoortje. Uh. Dat ziekteverzuim was. In, uh, in bedrijfsgedachtenstromen is het een grote uh, kostenpost. Ja. Overgewicht ja. en dat soort dingen. Mm -hmm. hey. Het meest schrijnende wat ik ooit een keer heb uh, uh, meegemaakt was dat uh, de laatste oude postbodes waren nog in dienst. Ik kregen een kerstpakket en er zat daar een springtouw in. Oh. Ja, ja, ja. Ook om uh, gezonder en beter te bewegen. Terwijl die mensen die willen gewoon een wijntje of weet ik veel wat. Weet ja. je oh en dat zat er dan niet bij? Dat, dat, dat, dat, dat werd dan vast afgepakt? Uh, uh, ja. Er zat een voetbal in, een, een pomp voor de voetbal en een springtouw en een loopmeter. Oh, ja, ja, ja. In het kader van uh, gezonder bewegen. Maar dat is dus doorgeslagen uh, maakbaarheid. Ja, ik, ik heb wel eens uh, mijn uh, kerstpakket gewoon in de gracht geflikkerd. Hè? Ja. <laughs> er zat er echt zoveel onzin in. Ik heb alleen de fles wijn eruit gehaald en de rest gewoon in de gracht geflikkerd. Ja. Oh. Maar wat spreekt er dan uit hè? Dat, dat je niet meer mag genieten? Nee, nee. En, en hoe kun je in godsnaam leven zonder te genieten? Ja, precies. Ja, je had het net over voetbal. Hè? Ik, ik, ik denk ook wel eens dat dat niet de meest uh, gezonde sport uh, is. Tenminste, als zo'n ja, zo amateur dat dan voor het eerst uh, doet... He, met zijn in, de kerst, in het kerstpakket gekregen voetbal... Ka kan ook wel eens iemand anders uh, die voeten uh, kapot uh, schoppen. Dat zie je ook nog wel eens. Ja, dat klopt wel. Maar uiteindelijk was de boodschap ook natuurlijk... we willen je gewoon wegpesten. Ja. Ja. Dat was luid en duidelijk. Zo werd het wel opgevat. Uh, nee, ja, goed jongens. Um, we huppelen weer even naar het volgende bericht. Want uh, huppelen is gezond. Um, een bericht uit blad. Het heet het Groene Ruimte Nieuws. En dit heet dan een groen bedrijf kocht Haagse ambtenaar om. Waarom verbaast mij dit niet? Omdat nou. jij uh, je bent een cynisch persoon, Johan. <laughs> ja, dat zal zijn. <laughs> ja, ja, ja. Waar ja. ja, groen is tegenwoordig, de valt te verdienen, hè? Dus, uh, ja. ja. Ja, het is inderdaad een opkomende markt. Groen, gezondheid. Nieuwe bubbel. Eh, kijk. Het, ik vind het altijd grappig, want uh, Nederlanders geloven dat uh, corruptie begint pas over de grens. Mm. Uh, hier in uh, Nederland komt het nooit voor. Nee, nee, nee, nee. helemaal niet bij de PvdA. Hè? Nee, dus ja, hoe naïef ben je dan eigenlijk? Ja, ja. ja laat, laat even naar dat onderwerp gaan. Ja, wat, uh, wat, uh, wat is er precies omgekocht en waarom? Ja. Wat waren de straffen? waren er lijfstraffen? De, de lijfstraffen. Nou, laten we even beginnen met wat, uh, wat, wat die ambtenaren hebben aangenomen. Dat bedrijf wilde natuurlijk graag uh, de aanbesteding voor het groen onderhoud. En mag dus, ik straks uh, gokken? Mag ik gokken? Mag ik gokken? Je mag. Ja. Ja. Dus uh, om hoe, hoeveel geld hij had aangenomen, hè? En het ging om een groen bedrijf. Ik denk. Ja. Uh, dat het bedrag uh, 120 euro. En ik kreeg nog een, een, een kratje weinig gratis bij. Ja. Niet euro's, niet euro's. Maar wat is de waarde van de spullen die ze hebben gekregen? Oh, spullen. Oh ja, zo gaat het. Hè? Rolex? Rolex? Maar wat is de totale waarde? De totale waarde? Uh, nou, laten we zeggen 40 euro. Een pakketje. Nee, nee, nee, nee. nee. Het ging onder andere om een auto en een nieuwe keuken. Oh, no. <laughs> Dus voor 120 of voor 40 euro... Ja, misschien ergens uh, in Bangladesh... kun je er misschien een keuken voor kopen. Ja. In elkaar gezet door kleine of kindertjes. Mijn... Maar... Ja. <laughs> welk, welk land was het, uh, Jurien? Nee, het is gewoon in Nederland. Hè? Den Haag hebben we het over. Ja, Den Haag, ah ja, natuurlijk. Uh... Ja. Nee, het ging om uh, 120.000 euro... En er staat hier ook minstens 120.000 euro. Ah, dus misschien. Er komt nog meer boven water. Uh, zou het ook nog wel meer kunnen zijn? Ja, uh, de, de, de, het, het contract met, uh, met het bedrijf is inmiddels uh, verbroken. Uh, ze gaan nog wel uh, proberen om geld terug te vorderen. Ja, Wanneer ja, ja. blijkt dat er te veel is betaald. Maar dat, dat klinkt zo twijfelachtig uh, ja, ja. dat ik uh, denk dat dat niet gaat, uh, niet gaat lukken. De fout van dit bedrijf is gewoon dat hij niet begreep van dit moet je... Uh... Niet te opzichtig doen. Wat had jij ze dan gegeven? <laughs> Oké, okay, het gebeurt binnen de overheid. Overal. Mm -hmm. Het alleen zorgen dat ja. het er niet opvalt. En de, hier is dat fout gegaan. Want het is aan het licht gekomen. Daar worden ze voor gestraft. Ja, Wat? nou, ja. Ik denk, uh, ja, misschien heeft die uh, uh, bureaucraat uh, zich laten verlinken. Dat kan ook, ja. Dat is, dat, uiteindelijk is dat de grootste pakmechanisme van... Uh, de Nederlandse opsporingsmensen. Uh, ja, uh, de kliklijn. De kliklijn of uh, wat dan ook. Uh, ja, dat uh, zo'n ambtenaar gaat uh, pronken en uh, een andere denkt, ho, wacht, ho, ho. En uh, ja, die gaat dan klikken, zeg maar. Nou, uiteindelijk zijn degenen die dan uiteindelijk aan de top komen, zijn degenen die het zo goed verborgen weten te houden. Ja. Anders, anders waren ze zo lang gepakt. <laughs> ja. ja, kijk, de meeste corruptie is niet gewoon uh, uh, handjeklap. Dat is gewoon over en weer. Ik help jou en jij helpt mij. Ja. Weet je? Mm -hmm. En dit valt dan onder corruptie. Maar wat je met elkaar kunt uh, beamen en zeggen van... Nou, dit is nodig. Hè? Bijvoorbeeld, dit project is nodig voor de stad... We hebben echt, er moet meer beton worden gegoten. Weet je, daar gaat veel meer geld in om dan die paar tientjes wat echt daadwerkelijk wordt omgekocht. Ja, in ieder geval daarna is een stukkeltje minder, hè? Ja. Ja, ja, als je gepakt wordt ben je natuurlijk wel een lamlul, ik bedoel dat. Ja. Van ja. welke partij was je eigenlijk? Staat het er niet bij? Ambtenaren, hè, dus die horen politiek neutraal te zijn. Ja, maar meestal zijn ze allemaal, ja... ja. Ah, maar ze hebben nu, uh, ze hebben nu allemaal uh, geheime namen. Hè? Het uh, wordt natuurlijk nu niet naar buiten gebracht. Want ja, als je eenmaal crimineel bent, dan wordt je privacy uh, goed beschermd. Ja, ja, ja. We kunnen er misschien achter komen, maar dan hebben we echt even iemand uh, uit het Haagse nodig. Hè? Uh, uh, <laughs> nou, voor een kratje wil hij het wel doen. Hè? Goed, dan gaan we naar het volgende bericht. Uh, Zeel mag nog maar met... Twee ambtenaren bellen. Ja, wat, ja. Had, wat had het in? Nou, als je dus... In een uh, Stel, we nemen een willekeurige burger. Uh, je, in, in januari heb je een nieuw paspoort nodig. Dan ga je naar het loket in het gemeentehuis. Dan heb je het eerste, eerste gesprek uh, met de ambtenaar. En in juni ga je trouwen. Heb je te maken met de burgerlijke stand. Weer een ambtenaar. En dan zijn je credits op... Mm. <laughs> nou ja, zoiets hè. Ze, ze hebben een uh, in, in Schouw en duiveland hebben, uh, hebben ze een contactbeperking ingevoerd omdat hè, sommige mensen ja, die zeuren continu tegen uh, ambtenaren mm. die, uiteraard heb je die er ook wel, uh, wel tussen zitten en nu hebben ze het kwotum gesteld op twee contactmomenten per jaar Ja, die kant uh, gaat het ook steeds meer op, kijk uh, eerder kon je gewoon nog ergens naar binnen stappen. Weet je wel? Gewoon, hallo! En uh, dan kon je het ergens over hebben... en dan kwam het wel goed. De oude generatie is gewoon nog zo. Als zij een probleem hebben met de telefoon... dan willen ze als eerst naar de winkel. Die weten vervolgens niet wat ze ermee doen... want ze verkopen alleen die dingen. Maar, weet je... Uh, zo zijn zij het nog gewend. Ja. Maar dat is straks niet meer zo. Zeker met de internet... Ik heb al aangekondigd uh, horen worden. Het gaat straks naar klik, call, face. <laughs> dit moet je even uitleggen. Ja, eerst moet je klikken op internet. Echt ja. complete. Uh, com Dan zie je zeg maar hoe de overheid de gemiddelde... Oh, en daarna kan. moet je bellen en daarna een ja. persoonlijk... De naam, daarna mag je nog een keer gesprek. Hè? Dus uh, belasting. bijvoorbeeld alle belastingregels... Ja, je moet wel erg uh, van het padje afgeraken. Wil je al die regels uit je hoofd kennen? Je zou of een uh, expert uh, dan moeten vragen. Nou, goed, in wezen is het ook uh, de uh, schuld van de overheid zelf... dat ze het zo onoverzichtelijk maken. Ja. Dus vroeger, ja, weet je wel... Naar de belastingtelefoon mag je altijd bellen... want uh, daar, uh, be uh, daar verdienen zij, uh, denk ik, nog wel mee met de kosten. Ja. Wat zou het kosten... 15 cent per minuut? Ja, zoiets, ja. ja. Nee, een belastingtelefoon is gratis. Dat is ja, een 0800-nummer. Nou, gratis bestaat niet hoor. Maar uh, bedoel, er heeft iemand voor betaald. Ja. De belastingbetaler, uh, die betaalt alles. Maar het nummer zelf is gratis. En ik heb daar eens dus een ervaring mee gehad. Dan belde ik op een moment... Uh, want, want ja, de Belastingdienst is, is heel erg centraal. Hè? Alles moet centraal worden geregeld. En je hebt van die datums, dan hebben ze het daar heel druk. Maar dat is gewoon gepland eigenlijk, hè. En uh, dan kreeg je zo'n uh, zo, zo stem uh, zijn, uh, uh, dat, dat, dat, dat het druk was. Ik, ik weet niet wat die stem precies zei, maar zoiets van... Uh, er zijn momenteel heel veel wachtenden. De verbinding wordt verbroken. Dat was het, het volgende wat ze zeiden. Ja, ja. En ja, dan kon je weer bellen. En iedere keer werd die verbinding maar weer verbroken. Wat eigenlijk heel onhandig is. Want dan, ja, uiteindelijk uh, heb je zelf natuurlijk ook maar een beperkte hoeveelheid tijd natuurlijk... Ja. Uh, je, je bedrijf, en dat, dat vind ik wel heel handig. Volgens mij was het op, hè, bij een overheidsnummer dat ze dan. kun uh, je je nummer achterlaten. en dan gingen ze jou terugbellen wanneer, uh, wanneer ze iemand beschikbaar hadden. Ja, nou, en, en dat is natuurlijk ook nog schappelijk. alleen, ja, uiteindelijk betaal je daar natuurlijk weer uh, belasting over. Ja, wat ja. uh, jammer is. Maar goed, ja. Yeah. Ik vind het wel uh, een goede ontwikkeling als ze dat doen. Ze worden we dan wel klantvriendelijker. Nou. Kijk, vroeger, kon je dus nog, als het je niet zinde, iemand echt op zijn bek tikken. Ja, ja nou, toen hebben ze dat kogelvrije glas ertussen gedaan. Nee, ja. Jouw, ja. ja, maar dat, dat <lacht> communiceerde wel, zeg maar. Ja. Er kwam iemand in paniek, dan de vergaderzaal binnen van... Uh, nou, ik weet niet of deze maatregel zo populair is. Ja, uh, maar nu, <lacht> nu kun je schelden wat je wil. Maar nu wordt er dus ook nog even gezegd van... Ja. Uh, nou, nou, eigenlijk is het uw probleem. Ja, uh, ja, dus ja, de sociale impact wordt natuurlijk wel ontzettend groot hiervan. Ja, uh, en dus ja, dan, dan, daar word je boos van. Je voelt je eenzaam. Met, je voelt je zeikend, maar je kunt ook nergens aan kwijt. Met andere woorden, je pakt je auto en rijdt op een koninklijke stoet in. Ja, ja. Dat de overheid gewoon niet meer wil communiceren over het leed wat ze zelf uh, veroorzaken eigenlijk. Ja. Maar je kan het ook omdraaien van, nou goed, hun communiceren niet met mij, dan communiceer ik met hun. Maar op een, een dusdanige wijze dat je ijs breekt. Hè? Ja. Ik heb wel eens uh, aan ja, ja, de lijn gezeten met die gasten en... Ja, ja ik, ik ging het heel vriendelijk met hen doen, gewoon. Ik denk van ja, boos worden en schelden, dat helpt niet. Van, en het zijn ook maar gewone uitzendkrachten die daar werken. Ja, maar dat, dat is ook heel wijs van je, Johan. Ja, dus ja. zo doe je dat. Snap je? Ja, ja. ja, de eerste keer dat ik belasting kreeg, dat was na jarenlang studiefinanciering, uh -huh. kreeg ik ineens ja, mijn eerste belasting en papieren. Ik wist totaal niet wat ik ermee aan moest. Ja, weet je wel. En toen ja, naar het belastingkantoor gestapt. En uh, nou, zo'n man die uh, nou bekijkt het allemaal even. En ik kon... Uh, mijn argument was ik heb geen geld. Wat uh, klaarblijkelijk voor de belastingdienst geen steekhoudend argument <lacht> <lacht> maar, maar weet je wel, we gingen een beetje door de zaken heen. En uh, nou, het loste zich een beetje op. Ik kon wat afspraken maken. En ik keek ook nog even zo van... Nou, weet je wel, je hebt toen en toen ook nog wat verdiend... He, dat geld, dat kun je ook nog terugvragen ook. Weet je? Maar dat, ja. dat is gewoon menselijk contact. Ja, ja, ja. ja, ja. He, dan, dan vecht je niet tegen een systeem. Ja, ja en zo kun je inderdaad muren laten smelten. Ja. ja. Zullen we nou het volgende onderwerp gaan uh, hoppen? Wat is het, Johan? Uh, ja, Schotland. Oh. Ja, ik weet niet of je het referendum nog gevolgd hebt. Ja, ik had op de tv uh, ooit een keer uh, gezien... in een bepaald jaar... En toen dacht ik al dat Schotland onafhankelijk werd, maar dat was meer uh, zelfstandigheid of zo. Ja. Maar nou wilden ze dus helemaal onafhankelijk worden. Ja. ja. ja en ik heb kort voor, voor, de, vlak voor de uitzending hebben we nog even contact gehad met de Scottish Libertarians. Misschien krijgen we ze nog een keer in de uitzending. Het probleem ligt namelijk zo. Het referendum uh, is een initiatief van ja, een behoorlijk links-socialistische club eigenlijk. En die willen, die willen uiteindelijk gewoon een verzorgingstaat erheen doorheen drukken in Schotland. En allerlei uh, ja, cadeautjes van de overheid. En dat, dat, uh, ja, dat willen ze dan betaald zien door uh, de, de, de opbrengsten van de olie uh, die uh, geboord wordt in de Schotse Zeeën. En ja, aan de andere kant heb je natuurlijk uh, de mensen die bij Groot-Brittannië willen horen. Uh, voor de libertariërs is, daar, is dat ook een beetje, ligt ook gevoelig. Want ja, die willen ook eigenlijk van Westminster af, van de, van de Britse regering. Dus, dus het is ja. echt... Ja, het ligt best wel ingewikkeld. En ik zag op de Telegraaf vandaag dagen voorbij komen dat mochten ze ja stemmen. Uh -huh. Misschien was dat gisteren ook wel. Dan zou er een behoorlijk lelijk wijf van Stuart afkomst, iemand, dan de nieuwe koning in worden. Daar word je natuurlijk ook niet blij van. Van Schotland? Ja. Oh, dat is mij van het gaan, ja. Ja. Nou, dat, dat, misschien was dat het doorslaggevende argument ook... ...waarom mensen toch nee hebben gestemd. Ja, maar ja, kijk, uh, dat, dat, dat is er ook nog even, komt er ook nog even bij. Uh, stemfraude. Het is uh, not how uh, the votes that counts, maar hoe counts the votes, hè? Ja. En dan een heel leuk filmpje wat nou op internet... Uh, <laughs> ...wat op internet uh, circuleert over een vrouw uh, die dan aan het tellen is. En is het echt te kijken. Wat is dit? Ja, maar bedoel, wat, wat zijn de economische verhoudingen dan? Is Schotland uh, rijker dan... Uh... Ja, het is een beetje een windgewest, net als uh, Groningen. Ja, ja. ja de Groningen heeft aardgas, Schotland heeft olie. Ja. En die olie ligt notabene in de zee. En de eilanden rondom Schotland, die hebben nou ook al aangekondigd dat ze wel een referendum ja. willen. Maar die willen dan, als Schotland onafhankelijk wordt... Willen de eilanden nog eens onafhankelijk worden van Schotland? Want ja, de olie hoort toch bij die eilanden. Yeah. <laughs> ja, dat, dat, de eilanden? Ja. Dat kan alsnog, toch? Ja ja, ja, ja, ja. Ja. Maar, weet je, het is net als met de Europese Unie. Uh -huh. Op zich is het leuk om, ja, om met elkaar te verbinden, weet je wel. En dat het gezeik voorbij is. Ja, ja. Dat je... Ja, kijk, in Nederland kun je ook nog wel bevolkingsgroepen tegen elkaar uit uh, spelen. Mm -hmm. hè? Maar de angst dat de Duitsers voorbij komen... Uh, buiten het uh, zomerseizoen om... die is toch wel afgenomen nu. Ja, uh... En, en uh, dat, uh, dat geeft toch een gevoel van rust eigenlijk. Hè? <laughs> vrede, vrede is toch wel belangrijk voor, uh, ja, voor de ontplooiing van de mens. Ja. Uiteindelijk. Ja, ja Dus dat, dat is het positieve van Europa... Maar dat wordt natuurlijk weer ontzettend uh, uitgebuiten uh, uh, om dat, die droom compleet om te zetten in uh, eigen winst. Grote, weet je wel, grote afspraken, grote, priva grote privatiseringen en dat soort dingen. Ik bedoel, in Nederland hebben we een fantastisch uh, waterleidingssysteem. En dan zouden we het dan even uh, moeten privatiseren naar uh, echte bedrijven. Nou, ik weet niet of je wel eens een keer met UPC of Ziggo hebt gebeld. Dat is dan nog om internet. Daar worden mensen al wanhopig van. <laughs> ja, ja, ja. Als je moet bellen omdat je gewoon geen water hebt, ik weet niet. Ja, daar is inderdaad niet goed mee om te gaan. Ja, en in, in, inderdaad in, in Schotland, daar is een hoop frustratie over de privatisering van de post. Omdat heel veel mensen nou in af, afgelegen dorpjes, en op, zelfs op eilandjes, hun post niet meer krijgen. Ja, dus, ja maar ja. Dat, ja, goed, dat is in Nederland ook gebeurd. Dus dat, mm. uh, dat is gewoon EU. Ja. Dan zouden ze als Schotland inderdaad uit de EU moeten stappen. Want uh, daar heeft het mee te maken. Ja. En dan, maar dan, uh, dan ga je dus wel als Schotland uh, op een eiland leven, zeg maar. Want de EU gaat zich wel als een blok uh, vormen. He, dus je komt, uh, ja, weet je, je komt er wel buiten de handelsverdragen. Dus het is wel een groot gesjoemel. Het ja. is ook een van de redenen waarom Afrika uh, altijd achter blijft lopen, gewoon door alle regels. We zijn helemaal geen fucking vrije handel, nee, het, is, het is echt uh, behoorlijk gereguleerd wat dat betreft. Dat ja, klopt, ja. Ja, ik, ik hoop uh, inderdaad uh, misschien volgende week uh, dat we dan uh, Schotse Libertariërs in de uitzending hebben. Maar ik ga, ik ga niet te veel beloven, ik uh, ben geen Obama, dus uh, misschien zeg ik erbij. Um... Ja, lijkt me lachen. Ja, Ja. En dan gaan we ook met z'n allen Schots bier drinken. Ja. Dus uh, daar hou ik jullie aan. En om een Schots accent uh, te, te uh, fingeren, ga ik gewoon talk like a pirate. Ja. Arr. Goed, we gaan naar de café kat. Want die moet uh, na nou, twintig jaar weg uit een café. Het gaat over een 20 jaar uh, oude kat. Die uh, heet Smokey. Ja, ja. <laughs> daar is over nagedacht. In een café in Amsterdam. Het café heet Het Loosje. En het zit aan de Amsterdamse uh, Nieuwmarkt. En al twintig jaar heeft de kat daar een vaste plek bij het koffiezetapparaat, omdat het daar zo lekker warm is. Maar af en toe zit hij ook op de bartafel, want daar schijnt dan de zon op en dat vindt de kat ook heel fijn. En iedereen vond het fijn, iedereen was gelukkig. Er zat een heel verhaal met allerlei sentimentele... Uh, ja, de, de sentimentele verhalen over de liefde tussen de kat en de klant van het café. Arend, die nam altijd snoepjes voor de, de kat mee. In ieder geval, de voedsel- en waardeautoriteit... die kwam er ook even een bakje doen. En die waren minder gecharmeerd van de kat. Die vonden eigenlijk is dus niet volgens de regeltjes. En uh, na twintig jaar, die kat... Een kat die haar, is die kat al meer dan 100 jaar oud. Vind, nou ja, die kat die, die moet dus weg uit het café. En uh, nou zijn de klanten en de vrienden... en iedereen die eromheen hangt... die zijn met z'n allen een petitie gestart... want die vinden toch dat de voedsel- en waardeautoriteiten... voor deze kat een uitzondering moeten maken... Dames en heren, wat vinden wij als libertariërs hierover? Ja. Dat hier überhaupt tijd dan wordt besteed door uh, de voedsel en ware autoriteit. Ja, maar die moeten ze zichzelf nuttig maken, want ze zijn bang dat ze een uh, subsidie kwijtraken. Ze zijn in één keer heel actief geworden. Ja, het is geen, het is niet de overheid zelf, hè. het is een kwango, een quasi-overheid, uh, ja. Oké, okay, maar ze vangen wel, uh, ze vangen, vangen wel, uh, uh, naar, ja. Uh, ja. Ja, net zoals Buma Stemra, zeg maar, is uh, voedsel en ware uh, autoriteit, zeg maar. Die staat dus niet onder uh, regie van de overheid. Die hebben gewoon die taken overgenomen van de overheid. En die, die mogen dus, uh, uit naam van de overheid mogen ze dus uh, men, uh, ondernemers uh, lastig vallen. Ja, ja, weet je wel, dit soort gewoonte... Kat deed het al twintig jaar. Nou, in Nederland kun je gewoon bij de katonrechter het hebben over gewoonterecht. Ja, ik maak al vijftien jaar gebruik van dit pad, weet je wel. Ja... Uh... En euh, nou, dan kom je er nog mee weg. Maar ja, weet je, omdat zo'n lul euh, zijn dag niet heeft. En euh, gewoon de situatie niet kan herkennen. En omdat hij zegt, ja, als ik dit toesta, moet ik alles toestaan. Dan euh, ja, weet je. Ja. De voedsel en ware autoriteit die zal nooit controleren op smerige wijven. Nee. Weet je, van die wijven die gewoon uren in de wind, in de wind stinken. Nou zal de voedsel- en warehuisautoriteit uh, nooit op controleren. En die kunnen gewoon behoorlijk veel ziektes overbrengen. Joh. Yeah, yeah, yeah. Dus het is weer een wassen neus. Ja, yeah. nou, het argument is van de voedsel- en warehuisautoriteit is dat die uh, de café heeft ook een keuken. En daar worden inderdaad uh, gehaktballen gedraaid en in een uh, pan met uh, zuur gedaan. En er mogen geen katten bij in de buurt komen. En volgens de eigenaar komt die kat nooit in de keuken, maar ja, er zit zo'n klapduurtje tussen en ja, het is uh, weer geneuzel aan de mars inderdaad. Ja, maar ja, nou ja. weet je, er zijn mensen die kunnen moeilijk doen over een kat. Ja, uh, uh. Allergisch voor katten of katten haten of uh, zoals ik een keer heb gehoord, ja, weet je wel, ze kijken altijd zo hè, alsof ze wat willen. Ja. Dat ze een beetje geniepig zijn. Oh ja, dat was het. Ze vonden ze geniepige, geniepige beesten. Achterbakse beesten. Ja, ja. Maar goed, weet je, dat zijn ongeveer de, de, de, de gedachten wat mensen tegen katten kunnen hebben. Maar als je gewoon als bedrijfje een bordje op de deur zet. Zo van, hier leeft een kat. Ja, dan weet je toch hoe het daaraan toe gaat. Ja, dan weet je ook hoe de gehaktballen smaken, ja. Ja. Nee, maar uh, ja, in ieder geval uh, zijn een petitie begonnen. En ik kan je nu al zeggen: dat gaat niks worden. Ik bedoel, ik heb toen een tijd met uh, Wiel Maasen nog. Uh, tien jaar geleden hebben we toen een uh, petitie, uh, of een, uh, ja, een handtekening gehouden. Mm -hmm. Dat het uh, rookverbod in de horeca niet door zal mogen gaan. En we hebben honderdduizend handtekeningen bij elkaar verzameld... en de Tweede Kamer die veegde hun reet ermee af. Dus ik denk dat dit hem ook niet gaat worden. Uh, nee, nee. En deze kat heet notabene Smoky. Ja. Yeah. <laughs> Het uh, werkt ook niet zijn voordeel, denk ik. Uiteindelijk kun je nog proberen om dit aan te katen als dierenleed. Ja, ja. En uh, god, en dan weet je wel... kun je vanuit overheidswegen dierenleed veroorzaken... terwijl je... ...andere mensen uh, daar voor aanklaagd en dat soort dingen. Ja, ja, ja. Was, uh, ik heb uh, weer een mooi verhaal uh, ge gehoord van een hele slimme rechterstudent... ...die was tegen de wietpas. pas. En uh, zijn argument uh, was... ...oké, okay, de overheid uh, wil uh, dat ik uh, lid word van een uh, vereniging... ...maar de overheid vindt ook dat uh, uh, het is gedoogd. Het is dus niet uh, toegestaan eigenlijk... Ja. Dus eigenlijk wil de overheid dat ik uh, lid word van een criminele organisatie. Okay. Mag de overheid uh, dat doen? En dat had hij dan voorgelegd aan uh, de professor Rechten. En die zou het dan een opstel te vragen. En hij heeft er uh, nooit uh, rechtstreeks weer uh, wat van weer gehoord. En uiteindelijk is die wiet pas uh, als een, uh, een dampende keutel weer ingetrokken. Ja. Yeah. Dus zo creatief moet je ermee zijn. Ze ja, uh, bestelen uh, uh, met hun eigen regels. Ja, inderdaad doen ze eigen regels in een. Uh... Gezicht smeren. Yeah. Uh, ja. Maar over regels gesproken, we zijn nu toegekomen aan het moment. Welk moment, uh, Johan? Belk? Ja, Welk? het moment der momenten. Eén uh, keer in het jaar. Zullen we bij het begin beginnen? Ja, dat is, uh, uh, dat is zeg maar echt een kut Sinterklaasfeest. Ja, het is Sinterklaasfeest voor de politici. Oftewel, mensen, uh, zitten, ja. mensen zitten te wiebelen op hun billetjes... Ja. om te hopen dat ze nog uh, die paar tientjes uh, krijgen... Ja. Ja, maar jij, zo, zo zijn de verhoudingen. Dus ja, ja. ja, zelfs mensen die gingen dan al. Uh, s ochtends vroeg al daar staan. om maar een glimp op te vangen van. Uh, zijne majesteit. Uh, ja, ja, ja, dat is echt. Ja, wat moeten we daar nou over zeggen? Ja, als je een vrouw slaat, komt ze ook terug, hè? <lacht> ja, dat is een goede, ja. goede vergelijking. Ja. Ik bedoel, dat, is, uh, dat, uh, dat, dat is waar het mij aan doet denken. Dus, het is uh, cognitieve dissonantie. Ja, ja. Mensen, mensen krijgen twee uh, tegenstrijdige informatie. Natuurlijk, natuurlijk weten ze wel dat het allemaal kut is. Maar ze kunnen het niet verwerken in hun systeem. Nee. En daarmee gaan ze dus rare dingen doen. Ze zwaaien naar een gouden koets. Ja, en er was zelfs uh, iemand die de vlag uh, uitstak. Ik heb er nog nooit iemand zien doen op Prinsjesdag. Maar nu is men dat ook al begonnen te doen. Mm -hmm. yeah, we're going to war. Er komen de nationalistische gevoelens naar boven. Ja, maar ik weet het niet hoor. Wel, die oorlog die komt er niet. maar uh... Ik weet niet of je een oorlog in moet gaan met Willem als staatshoofd. <laughs> ik weet het niet. Ja, als hij het moet... Uh, als hij het zeg maar... Hè, want hij klaarblijkelijk volgens de oranje mensen... Is de koning iemand die alles weet te bemiddelen? Ja. Ja, dat is onze Willem dan. En je ziet hem... En je ziet hem elk moment denken... Heb ik mijn veters wel gestrikt? Weet je wel? Dat, dat, is, dat is Willem. Je kijkt hier ook echt naar Maxima... En Maxima knikt... Ja, je hebt veters gestrikt. Oh. Ja. Ja, dat, ja, dat... Het is, het is echt ongelooflijk... Maar zo, zo steken die zaken in elkaar. Ja, maar hij heeft zijn troonrede gehouden. Iedereen ging ervoor zitten... Je ken mensen die er braaf uh, voor gaan zitten. Ja, ja. Dat, dat vinden zij bij een burgerschap uh, horen. Voor de rest uh, zuigen ze iedereen leeg, maar uh, <laughs> dat, is dan, dat is dan wat ze doen als uh, burger. Ja. En dan, uh, nou, dan lees hij zijn troonreden voor. Waren jou nog en... dingen opgevallen? in de troonreden, of is het gewoon zo? Ja, nou, ja, wat, uh, ja dat, dat die ramp uh, continu uh, terugkwam. Uh, ja. Dus het deed mij denken aan de State of the Union van George Bush na 11 september. Ah, oké. Okay. Was het ook echt een ja. een-abene kopie? Of? Ja, alleen minder dreigtaal. Ah, oké. Okay. Kijk, uh, George Bush zei: You're with us or you're against us. Nederland wil te veel handelen. We zijn niet zo diplomatiek dat wij heel snel allianties hebben. en... Uh, maar te strijden gaan, ook al zitten wij in de NAVO. Ja. Zo werken die dingen niet. Ja. Bovendien, het was een Maleisisch vliegtuig en geen Nederlands vliegtuig. Mm -hmm. en dat schijnen we nog wel eens even te vergeten. Ja. But anyways, hij leest uh, dat voor. Emotioneel verhaal, iedereen, boehoehoe. En dat moet dan weer dat saamhorigheid oproepen. En dat woord uh, gebruikte hij ook weer: oh. saamhorigheid. En uh, ik heb iemand een keer dat woord horen ontleden. Wat, welke woorden zitten in het woord saamhorigheid, Joham? Samenhoren en hij of zo? Nee, samenhorig. Het is een feudaal systeem, Johan. Oké, okay. ja, ja, ja, ja, ja. We moeten ons allemaal opofferen. Het is de horigen die te samen zijn. Ja, ja. En, en dat is ook elke keer de troonreden. We moeten nog harder werken. Want klaarblijkelijk voeren we geen fuck uit. Uh, arbeid mag vrij. Zoiets. Ja, dus. Nou, en uiteindelijk wordt dan de, de, de, de defensieuitgaven uh, vergroot. Nou, je kunt er nog geen uh, JSF van kopen. Want het was uh, iets van in de trant van 100 miljoen of zo. Mm -hmm. En zo'n JSF was bijna 200 miljoen, toch? Ja, ja, ja. Ja. En dan staat hij stil. Dan moet je er nog niet mee willen vliegen. Oeh, ja. Dus... Maar goed, ja, wat kunnen wij doen uh, met dat geld voor uh, Defensie? Misschien uh, een keer tanken. Ja. Uh, verder houdt het op. Ja, uh, hij uh, benadrukte het gevoel van onveiligheid. Ja, moet je nooit doen. Ja. Nooit doen. Ja, fucking onrustoker. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Uh, uh, uh, vorige week heb ik uh, in uh, Trouw een mooie statistiekje gezien. En ik had het niet verwacht maar ik vond hem hilarisch mm -hmm. dat na 11 september zijn zo, uh, is zowel het aantal burgeroorlogen als oorlogen afgenomen in 2002 zie je een piek maar daarna neemt het af okay. en ligt het gewoon ver onder uh, wat er tussen de jaren 80 en 90 aan de hand is mm -hmm. dus wat wij meekrijgen van deze zomer van wat, dat de wereld in uh, brand staat, is complete bullshit, yeah. als je naar die uh, statistiek kijkt dus iets klopt er niet. Nee. Ja, Wie heeft trouwens de speech geschreven? Want met dat saamhorigheid en, en, en de nadruk op de vliegramp. Dan krijg ik een dat beetje... Het is Rutte, Rutte. Rutte. En dan schrijft ieder departement zijn dingetje. Ja. Oké. Okay. Maar is niet een groot deel, want die Rutte die lijkt me wat lui. Is niet uh, geschreven door Timmermans? Want, want alles wat je zegt... Uh, ja, ik, ik moet er heel erg bij, aan, aan Timmermans denken. Ja, die, is, uh, natuurlijk, die uh, heeft de zomer van zijn leven gehad. Ja. Dat kwam ook niet in de troonrede naar voren. ja, waar dan één iemand die heeft echt een geweldige zomer gehad. Dat was Timmermans. Zo. Hij kon lekker in beeld. Zou dat niet kunnen ja. zijn dat het Rut gewoon lui is? En die denkt van, je god, hoe moet ik nou opschrijven? En die belt, uh... Nou, uiteindelijk sprak dat uit die hele troonrede. Ja. Uiteindelijk sprak het eruit, ja, het kan ons geen fuck schelen welke kant het opgaat. Wij zijn binnen. En uh, fuck you. Yeah. Ja. Als ik het even binnen drie zinnen mag samenvatten. Maar dat is al jaren zo uh, trouwens. Yeah. Alleen uh, nu kan men nog een beetje poetsen: van, uh, kijk eens, dit is. Uh, yeah, dit, dit is. woehoehoe. Dit is onze zwarte piet. Yeah. Wat er ook in de tronreden niet voorkwam, mm -hmm. had ik dus nog uitgezocht, was uh, onze aandeel in uh, de werelds meest lucratieve markten. Ja. Dus uh, porno, drugs en wapens. Onder andere. Want uh, wereldwijde alcoholproductie is uh, ongeveer uh, 1 uh, triljoen. Dus, uh, zeg maar duizend uh, miljard. Ja. Dat, dat zet uh, Microsoft niet om. Nee. Maar uh, drugs is een derde daarvan. Oh ja. ja. Ja, maar alcohol zit heel veel accijns op hè? Er zit heel veel accijns uh, op, ja. Dus, sowieso al uh, uh, driekwart gaat al naar de staatskassen wereldwijd. ja. En het, ja, en het is ook gelegaliseerd. Dus het is ook makkelijker te verkrijgen. Ik bedoel... Ja... ...dranken te halen. Dat zeggen de gemiddelde kneus, die weet niet zo, waar, niet zo gauw waar de ja. dieren zitten. Van de drugs. Ja. Als het gaat om wapens, wordt er ongeveer evenveel uitgegeven aan wapens als dat er wordt gezopen. Ja, ja. Dat is ook een fijne gedachte. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Prostitutie? Dat is zo uh, ongeveer 100, miljoen, 100 miljard. Oké. Okay. 100 miljard, ja. En dat is ongeveer weer evenveel als uh, de toenemende human trafficking. Oh nee, nee human trafficking is 32 miljard. Okay. Maar dat gaat stijgen. Oh ja, en, hoezo? Ja, mensen zijn gewoon heel creatief in, in geld maken, Johan. Ja, dat is het. Ja. Ja, je moet money maken. Porno is ook uh, ongeveer 100 uh, miljard dollar. Ja. ja. Terwijl porno is gewoon gratis op internet verkrijgbaar. Ja, maar uh, er zijn nog steeds mensen die het uh, bestellen. Ah, je weet niet ja. hoe internet daar, de oudjes. Uh, ja, uh, de oudjes, ja. ja, ja een vergrijzende het, uh, samenleving. Uh, ja. ja, bovendien is het ook een raadsel hoe die gratis porno uh, uh, rondkomt, uh, zeg maar. Ja. Maar. Uh, met reclames en zo kun je er ook nog wel weer geld aan verdienen, geloof ik. Ja, maar ik heb het bedoel, als je naar een op de bonus site gaat, dan, dan kom je er wel snel achter waar de, waar de winst in ligt. Ja. Ze, ze laten toch altijd teasers zien, hè? En als je de hele, de hele shit wil zien, nou ja, dan moet je hem uh, betalen. Maar uh, over het algemeen uh, ja, kunnen daar weinig industrieën mee uh, concurreren. Uh, Dat soort uh, bedragen. Waarom heeft hij het daar nooit over? Ja. Yeah. Daarom zegt hij niet van, ja, nou, weet je wel. Ja, we hebben daar eens over. Ja, we, we zetten heel veel drugs uh, om. En eigenlijk is dat jammer. He? Je hoeft niet gelijk een oorlog af te roepen. Maar eigenlijk is het jammer. Uh. Of, of misschien zegt hij, het is fantastisch. Fantastisch, creatief. Het kan allemaal. Nee, nee iedereen moet verveeld worden met, uh, hoe wij, uh, met het verhaal van hoe wij bestolen worden uiteindelijk. Ja. Uh. Maar je wou ook nog de miljoenen nota een beetje doornemen, toch? Ja, ja. Nou, een van de maatregelen die is aangekondigd, die, vond, die hoorde ik al bij de troonrede. Ik vond het echt hilarisch. Ja. Dat is namelijk, er komt een brug, WW, bedoeld om werkgevers te, te stimuleren die overtollige werknemers van andere bedrijven willen overnemen. En dat is voor omscholing. En die uren worden dan betaald uit de WW. Uh -huh. Ja, uit ja, onze zakjes. Ja, maar waar de overheid zich uh, hard voor gaat maken. is dat uh, <laughs> uh, tegen rare werkconstructies. Ja, maar die krijgen juist er al die gekke regels. Ja. S snappen ze dat niet? Ja, ik vond het echt geweldig. Uh -huh. maar, maar zoals het dus ook elk jaar weer uh, gaat, ja. soms ook niet, maar uh, als er wat wordt beloofd wordt er aan de achterkant ook weer wat afgenomen. En nu uh, wordt er dus beloofd... dat er extra koopkracht... daarvoor zou 160 miljoen worden uitgetrokken. Ja. Reken we dat even om... is dat een tientje per jaar. Ja? Per persoon, per, per werknemer. Ja, per persoon. Okay. Ja. Dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. En dan uh, lees je een paar alinea's verder... bij uh, de zorgentoeslag... Ja, Dat gaat fi fix omhoog, hè? Ja, de, de zorgpremie, ja. Die wordt verhoogd met 114 euro. zo geprivatiseerd? Ja. <laughs> ja, nou, ze hadden toch winsten gemaakt. Ja, ja, ja. Dus het is. Uh, wat is er uh, aan de hand? Ik bedoel. Ja. De melkkoe moet gewoon weer meer melk geven. Ja. ja. De daling in zorguitgaven is historisch te noemen. Ja. Voor het eerst dalen de collectieve uitgaven aan zorg. Kijk, bij dat soort berichten is het heel goed om alle cijfers te weten. Ja. Laatst heb ik een verhaal gehoord over uh, het uh, val van het communisme. Ja. Het val van de Sovjet-Unie. Ja. En uh, dat is in het Westen uh, toegejuicht. Jo, kapitalisme gaat uh, zijn werk doen. Maar goed, nergens is kapitalisme. Dus ook in de Sovjet-Unie niet. Maar het grootste probleem wat er daar toch is geweest is dus als je kijkt naar uh, de bevolkingsaantallen, zie je dat in de eerste jaren uh, in die overgang, dat er ineens uh, 4 miljoen mensen uh, verdwijnen. Oké. Okay. Ja, dat is een kleine humanitaire ramp eigenlijk. Verdwenen die uh, 4 miljoen mensen in één keer? Uh... Ja, er die gingen, die gingen gewoon meer dood dan dat erbij kwamen. En waar lag dat aan? Geen idee. Okay. Er is geen verklaring voor. Het is gewoon een voor. mysterie. Het is gewoon een mysterie. Okay. Maar de verwachting is, is dat oudere mensen zich niet konden overzetten naar het kapitalistische systeem. Okay. En gewoon doodgingen van de honger. Dat is een humanitaire ramp yeah, okay. van een kleine omvang. Oké. En dat soort cijfers... Ja, voorheen werd altijd door de staat voor hun gezorgd en die viel weg en niemand dacht aan hun. Ja, nou, het is niet erg om aan jezelf te denken. Nee, maar snap het. Maar het is wel uh, fantastisch dat als je, als je een systeem omgooit... Mm -hmm. dat je toch ook een beetje denkt om de mensen die van dat systeem afhankelijk ja, zijn. Uh, uh, Ik snap wat je okay? bedoelt, ja. Ja, en uh, dat zal met, uh, met de omschakeling van uh, de zorg van het Rijk naar de Gemeente ook uh, zo zijn. Ja. Want uh, <coughs> om uh, dat uh, mogelijk te maken is ook uh, geld uh, uitgetrokken. Ja, dan moet ik weer even kijken. Volgens mij was het in ieder geval minder dan die 35 miljoen... Uh, wat uh, de renovatie van Paleis uh, Huis ten Bos... Uh, ja, je ziet precies. Je meteen al waar het geld naartoe gaat. Voor alle gemeentes, voor alle mensen, 40 miljoen uh, om de overgang van de maatschappelijke ondersteuning van rijk naar gemeente. Uh. Ah, dat is net iets meer dan de verbouwing van Paleishuis en Bos. Ja. Ah, oké. Okay. Dat zie je al meteen hoe belangrijk de oudjes zijn. Uh. Ja. Die hebben een leven ja. lang hebben ze gewerkt, hebben zich ingezet, ja. hebben een leven lang belasting betaald en uh, ja... Dat krijgen ze dan voor terug. Dan moet, je dan, dat moet dan verdeeld worden over hoeveel oudjes? Eh, nou, dat zijn er wel steeds meer natuurlijk. Maar laten we zeggen... In ieder geval een kwart van Nederland, sowieso. Het is niet de, de, de, de, de, de grootste aantal van de piramide, want... Uh, ja, het is steeds groter, ja. En, uh, die, die, dat zijn de mensen die zich ingezet hebben voor ons. En uh, hun leven lang belasting hebben betaald, onvrijwillig. Ja, zij hebben nog de trots uh, meegemaakt van een uh, verzorgingsstaat. Uh, ja. Waar wij nu tegenaan schop. Ik heb het dan niet over leraren en ambtenaren. Nee, nee, nee, nee. ik snap wat je bedoelt. Maar ik bedoel, ik heb uh, toen met, met de gemeenteraadsverkiezingen zijn we toen op bejaardenhuis geweest. En met heel veel bejaarden gesproken. En ja. ik uh, opperde toen ook het plan. van, uh, ik, ik zeg van, kijk jongens. Uh, want we hoorden toen de getallen. Er was uh, 300 miljoen. En er werd toen uitgestort over alle bejaarden in Utrecht. En bijna niks ging, kwam bij de bejaarden zelf terecht. En degene die voor de bejaarden moesten werken, ja, daar was ook geen geld voor. Dus die moesten nog harder rennen. En ik kon dan maar één keer in de week de billen wassen van de, van de bejaarden. En ik zeg van zoveel, 300 miljoen. Uh, waar blijft het allemaal? Dus dat is allemaal ontroerend goed. Waar ze in zitten. Daar gaat heel veel aan op. Uh -huh. Aan, aan de, natuurlijk de, het bestuur. Uh, allerlei stichtingen, verenigingen, noem maar op. Clubjes die er als parasieten, als zwammen op een verrotte boomstam eromheen hangen, weet je wel. En ja, het blijft een klein beetje over. En dat gaat dan uh, naar die verzorgers toe, weet je wel. Dus ik ik toen het plan: kunnen die omdraaien? Kunnen die 300 miljoen verdelen over alle bejaren? dat ze zelf gewoon direct betalen voor hun zorg. Ja. Ze nemen iemand in dienst en die betalen ja. ze. Dus al die shit shitzooi ertussen, ja dat is er niet meer. Klopt. kut out the hè? Ja, het gaat ook, al, ook over heel veel schijfjes. Ik ja, bedoel, ja. Hè, uh, het wordt van ze afgepakt. Ja. Maar dan wordt er ook weer een fonds opgericht voor de mensen waar te veel van is afgepakt. Weet je wel, Die We kunnen daar weer een beroep op doen. En ondertussen zitten aan beide kanten weer gewoon mensen in dienst. Ja, een hele shitzooie, clubje stichtingen met mensen met een ton per jaar, als, die, die dan in het bestuur zitten, die dan een ton per jaar vangen. Ja, ja. daar gaat die hele 300 miljoen naartoe. We ja. hebben het alleen maar over de stad Utrecht, hè? ja. Ja, libertarisme die uh, neigt ook naar veel meer kleinschaligheid. Ja, de hele piramide omdraaien. Ja, dat, uh, en uiteindelijk uh, ja, was dat ook de meest betaalbare oplossing. Mm. Ja, dus de schaalvergroting heeft ook gewoon ontzettend veel uh, gekost. En je kunt het ook merken aan bijvoorbeeld zorginstellingen hier in de stad. Die zijn ook allemaal uh, gefuseerd. Ja, ja. Je had eerder gewoon hele trotse, zelfstandige instellingen... met een eigen identiteit, voor zover dat mogelijk was. Maar dan heb je er vier bij elkaar en eentje in Hoge Zand. Dus drie in Groningen, één in Hoge Zand. Ja. En dan uh, in die samenwerking uh, zou het dan uh, allemaal goedkoper moeten zijn. Ja, ja. Maar uiteindelijk wordt het personeel uh, ermee... die draait er het beesten voorop. Want uh, nou, je kunt als het je tegen... Uh, als je geen geluk hebt, kun je overal te werk uh, worden gesteld. Maar, en om het een beetje het uh, leuk te maken, heeft er een of andere muts uh, bedacht. Ik neem aan dat het een uh, muts is. Ja. Om ook een vergadering te organiseren in hoge zand. Om dan ook eens een keer te kijken hoe het daar gaat. Weet je wel? Dan krijg je dat soort dingen. Oh, yeah. met, met als gevolg dat iedereen echt behoorlijk flauw is van, eh, van schaalvergroting. Weet je wel, niemand zit het positieve er eigenlijk meer van in. Maar er loopt dus wel eentje te bleren. Het is fantastisch. Ja, ja die uh, weet je wel. Die kan lekker heen en weer reizen. en Die wordt ervoor betaald. Yeah. Hè? Omdat ze zoveel. Uh, omdat ze zoveel uh, dingen moet doen. Maar effectief. 0,0 natuurlijk. Yeah. Want uh, uh, het komt er altijd op neer. Het gaat ten onderaan communicatie, of Vooral dan. Gebrek aan communicatie. Yeah. En, en uh, uiteindelijk is daar ook. De grootste thuiszorgorganisatie van Nederland. Die echt. In elke hoek van Nederland zat. Is ook gegaan. Ja. Ze, hadden, ze hadden het grootste uh, eigen vermogen. Een van die ex-ministers zat erin. Wat was het? Wijvels, Wijnans. Ja, maakt niet uit. Een ex-minister. Eh? Graaien. Ja. ja, nou, die uh, denken van, weet je wel, nou, dat was dan weer klik, call, uh, face. <laughs> uh, we kunnen niet altijd naar die mensen toe. We moeten er een kastje uh, in uh, installeren bij die mensen thuis. Ja, ja, ja, ja. dat kan ik me nog herinneren, ja. Die hebben daar 30 miljoen aan uitgegeven. Ja. Dus er was één probleem: het kastje werkte niet. <laughs> dus. Uh... zat Windows op. Hè? Ja, met als gevolg iedereen failliet. Mensen op straat, hele grote drama. Nou, volgens mij was het uh, die minister die uh, naar Ajax is vertrokken. Okay. Ajax failliet, ja, en ik verder. Nee, uh, weet je wel, die gast. Ja. Hij heeft zijn geld in zijn pocket en gaat gewoon uh, daar gewoon uh, aan de slag. En uh, de rest kan gewoon de shit fixen. Yeah. Het, is niet, het is niet alleen dat die het uh, onrecht dat ze een oprotbonus uh, krijgen. Anderen, uh, blijkbaar hebben ze heel veel verantwoordelijkheid. Anderen moeten nog steeds die shit ja, fixen. Ja, precies. Ze hebben geen verantwoordelijkheid, dat is het hele probleem natuurlijk. Wat nee. is het normaal bij een ex-minister? Want ja, ministers worden ook nooit afgerekend, hè, op wat ze allemaal aangericht hebben. Nee. nee. Ja, ja. nee ja, het is uh, eigenlijk, weet je, je zou ze niet allemaal moeten ophangen. Je moet, net zoals bij uh, executies, moet je dus uh, daar een soort roulette systeem in maken. Je moet de kans hebben dat je wordt opgehangen. Oh, okay. En dat is veel schikbaarder. Als ja, uh, ja? Ja, ze opzalen op, met datgene wat, wat ze de anderen hebben. Ja, persoonlijk, persoonlijk, het is heel libertarisch natuurlijk. Op z'n Het is meest libertarisch is natuurlijk dat ze moeten, de rest van hun leven moeten werken om de schade ja. te vergoeden die ze hebben aangericht. Ja. Het, zijn, het zijn nog idioten die, mm. uh, die geëxperimenteerd hebben hoe het is om uh, één dag in een uh, incontinentieluier, in, incontinentieluier te zitten. Uh. We hebben er zelfs in geschreven. Mm. Mensen die erover zouden beslissen. Zouden het ook aan de lijve moeten ondervaren. Yeah, yeah. Scheid, maar in, scheid maar in je fucking luier. En uh, ervaar maar wat je beslissing is. Yeah. Want het is allemaal mooi bedacht. Yeah. Maar uiteindelijk gaat het om hun pocket. En zij hebben de schaapjes wel op het droge. Yeah. Dat is geen fucking succes. Succes is ook dat er tevredenheid is. Mm -hmm. Is er tevredenheid? Nee. Ja, dan wordt er gezegd. Nederland is ook een zeikvolk. Ja, fuck it. Je ziet het toch. Ja. Je hoort het toch. Misschien zaaien ze juist vanwege uh, alles wat de politici over ons uh, uitstorten. Ja, bullshit, ja. Ja, ja dat is een lulverhaal. verhaal. Dus. Ja. Dat, is, dat is mijn onderbuikgevoel bij de begroting. Ja. En voor de rest is het, is het inderdaad allemaal uh, goochelen uh, met cijfers. Geert Wilders doet zijn, uh, doet zijn show weer. Ja, moeders van wantrouwen, dat is ieder Ja, Ja. En uh, de motie van de wantrouwen gaat dan ook weer aan de inflatie leiden, natuurlijk. Met als gevolg, er uh, verandert geen fuck. Ja, ja, daar wordt het dus niet beter van. Het wordt er beter van als, uh, als mensen gewoon hun dingen zouden doen. En niet zouden lullen. Ja, precies. Het zou beter gaan als wij maar geen politici hebben, uiteraard. Nou, bijvoorbeeld. <lacht> ja. Weet je, er is ook een angst om gewoon de natuur uh, zijn uh, dingen te laten doen. Ja, ja, ja. Als er. Uh, als er mensen doodgaan aan, uh, aan voedselvergiftiging... ja, natuurlijk is dat een gezondheidsramp. Uh, mm -hmm. Maar het is wel de natuur die zijn ding doet. Ja, ik wil niet weten wat ik allemaal gevreten heb. Ik, bedoel, ik ben totaal resistent onderhand. hoor. Dus, uh... ja, ik, ik heb nog lichtgevende dingen gegeten. <laughs> Weet je wel? Dat was nog de snoep van de jaren tachtig. Ja, en fluoroze. Ja, het gaat nog prima. Ja, ik heb niet eens hoeven te gabberen. Nee. <laughs> uh, Jurjen, had jij nog een uh, commentaar op de uh, hele begroting? We nemen even rustig de tijd om alles uh, te bestuderen. Bovendien, de begroting is natuurlijk in, no in het nodige opzicht, uh, ja, hoe noem je het, geconsolideerd. Hè? Dus uh, het, het gaat natuurlijk ook heel sterk om de details van... Uh, ja, waar wordt het geld dan uitgegeven en is het doelmatig en worden de doelen ermee bereikt. En bij overheden zie je eigenlijk altijd dat het geld niet doelmatig wordt besteed. Ja. Dat blijkt niet zozeer uit de rijksbegroting natuurlijk... Maar blijkt straks wel als je ziet hoe het bij de diverse ministeries wordt uh, ingevuld. Mm -hmm. Dus daar moeten we eventjes op wachten. En verder even goed naar uh, de details en de kleine lettertjes kijken. Want het verneind zit altijd in het staartje. Uh. Het, uh, het ligt nooit heel erg bovenop. Hè? Uh, mm -hmm. Maar waar, uh, ja, waar veel geld wordt uitgegeven. ...daar wordt natuurlijk ook veel geld verspild. Dus eigenlijk wat je zegt is van... Uh, ...ja, wat je nu gehoord hebt is de mooie praterij... ...de echte mm -hmm. shit die komt later. Nee, sterker nog, ik denk dat ze, het hele, dat ze het helemaal niet echt... ...over de dingen hebben gehad die ertoe doen... Mm. Wat, wat we zo net in het, in het gesprek hebben gehoord. Uh, wat je ziet is, uh, het, het gaat inderdaad over uh, wat, wat, wat Wilders heeft gezegd. Ja, dat uh, moslims een verklaring zouden moeten tekenen dat ze, uh, dat ze geen voorstanders zijn van de Sharia. Ja, het, het gaat om, om die vliegramp. Het, het gaat allemaal om, om afleidingsmanoeuvres, zodat we het niet gaan hebben over uh, de echte dingen. Dat is namelijk waar Nederland uh, de komende jaren het geld aan gaat uh, besteden. En ja, ik denk dat er, dat er gewoon over heel veel van die details niet wordt gesproken. Alleen, het zijn er zoveel dat je dat niet allemaal in 1, 2, 3 kunt bespreken in een radiouitzending. En het wel een vermoeden van, nou, het zou best wel kunnen zijn dat het die richting op gaat? Nou ja, een, een van, de, van, van, de, van de punten die wel door de media wordt opgepikt is dat er meer geld uit wordt gegeven aan Defensie. Uh -huh. Nou En dan is natuurlijk de vraag, hè, wat, wat, wat, wat voor concrete dingen gaan er nu bij Defensie veranderen? Maar het is wel een hoop bezuinigd hè, de laatste jaren. Dus, uh... Ja, oké, okay, maar er komt nu weer wat geld bij. Uh, en, en dat betekent dat Defensie de mogelijkheid krijgt om... Ja, geld uit te gaan ge geven aan of internationale operaties of aan de verdediging van ons land. Uh, voor zover dat er nog uh, gesproken kan worden over verdediging. Want, ja, ja, ik denk ik persoonlijk, persoonlijk vermoed ik dat er een uh, ja, al, alvast een voorbode gemaakt wordt naar de, de Europese uh, verdediging hoe dat? Europese leger. Zou dat het niet mm -hmm. kunnen zijn? Ja, nou ja dat, dat, dat zullen we zien inderdaad. En, en, en die invulling, dat is, dat is heel belangrijk. Hè? Van waarom geef je een bepaald bedrag uit aan uh, project X of project Y? En dat, komt vaak, dat, dat, dat, dat wordt vaak überhaupt niet besproken. En dat is wel jammer, want uh, je zou het veel meer in de Tweede Kamer ook moeten hebben over, over concrete overheidsuitgaven aan concrete projecten. Dus kijk wel naar de details en kijk niet alleen naar die, uh, die, die uh, geconsolideerde brei die ons in de media wordt voorgehouden. Hey, goed jongens, uh, nog iets eraan toe te voegen of kunnen we het hierbij afsluiten? Nou, uh, door uh, de zomer uh, der uh, verschrikkingen. Zijn we natuurlijk uh, al lang weer uh, vergeten dat, uh, dat Europa ook op instorten stond. Ja, oh joh, ja, ja, ja. ja, ja. ja? ja, ja. Waar is dat verhaal ineens ge, uh, gebleven? Ja, of heeft men daar blijkbaar ineens de structuur verbeterd? Ja. En zijn ze even vergeten om dat in de krant af te drukken? Ja, uh, ik snap wat je bedoelt, uh, Richard. Ja. We hadden even een vijand nodig om weer even bij elkaar te komen. Ja, maar daarmee uh, is het systeem nog niet uh, verbeterd. Nee. Want het systeem is niet houdbaar. Dat, dat, dat was al uh, duidelijk. Nee, Goed, in de tussentijd kan ik u uh, luisteraars melden dat er een, uh, een Amersfoortse Libertarische Partij in aantocht is. Die gaat volgende week officieel opgericht worden. Dus uh, mocht u luisteren en denken van, hé, hey, ik wil erbij zijn, uh, ja, dan kan je gewoon even een mailtje sturen naar uh, uh, uh, gmail.com. Of gewoon even bij de uitzending op Facebook of Mixcloud even zeggen... ...hé, hey, ik wil erbij zijn. Dan uh, neem ik uh, contact met u op. Dus... Geweldig om te horen, Johan. Ja. Met, met, met hoeveel mensen gaan jullie starten? Nou, het is nu nog een heel klein clubje. Dus uh, gewoon echt uh, hardcore. Uh, degene die ook altijd, de Amersfoorters die ook altijd op de, uh, de borrel in Utrecht zijn. Dus dat zijn er drie. <laughs> dus ja, dan mm -hmm. hebben we nog een, uh, een dictatisch borreltje erbij... Ja, en komende woensdag is er in Utrecht een Libertarische borrel bij King Arthur. Is er bij jullie in Groningen nog wat? Uh, ja, wij hebben een, uh, binnenkort een uh, Fokken Den Haag uh, borrel. Oké, okay. gezellig. Ja. Ja, uh, en uh, ja. Ja, waar is dat? Maak even reclame, nu is je moment, pak hem. Ah, oh, fuck, je moet er even kijken. Uh, ik kijk in mijn evenementen. moet maar... Uh... Ja, anders kan ondertussen Juri nog even wat melden. Wat gebeurt er ja. allemaal in, uh, in Leeuwarden? Niks, daar is het heerlijk rustig. W wanneer, wanneer hebben jullie je borrel? Uh, officieel hebben we dat iedere eerste woensdag van de maand. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat is, uh, hè, als mensen daarmee... Uh... Uh, iets, ...iets mee willen... Ja, ...even bellen met Leeuwarden... ...of even mailen met uh, Leeuwarden... Leeuwarden ...Apensteitje Libertarische Partij.nl Want ja... ...in principe is alles mogelijk... Maar uh, er zijn wel initiatiefnemers nodig die mee willen doen aan uh, nieuwe initiatieven in Leeuwarden. Oké, okay, ja, ja. Oh, het is al iets gevonden. Ah, dat had nog zo'n mooie naam op. Deze ja, voor Den Haag. Ja, of uh, laat Den Haag maar uh, verrekken of zo. Oké. Okay. Ik zie hier, laat Den Haag er maar in wegzakken. Ja, die. Wanneer is ja. dat? Woensdag. 24 september om 8 uur. Oké, okay, wees erbij. En waar is het? Groningen. Uh, café, uh, plaats, weiland. Het is een café. Café de Crown. Café de Crown. Ja, ik zou zeggen, wees erbij en uh, steek je vuist omhoog. Of je middelvinger, whatever. Misschien krijg je dan een korting bij het bier. Misschien word je er wel hitsig van. <laughs> ja, inderdaad. Nee, in ieder geval, we zijn aan het einde gekomen van uh, deze uitzending, ik dank u allemaal hartelijk voor het luisteren van deze uitzending en uh, ja, de luisteraars van Revolution FM, die kunnen weer een hele hoop lekkere muziek horen hier bij uh, Revolution FM en, uh, ik zou zeggen jongens, tot de volgende week! Yo! Hoi! <hacht> <hacht> Echt, Wat een mooi einde! Ja.